11 uur na net wel met het NOS-journaal. In een voorstad van Parijs is tijdens de avondspits een trein ontspoord. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zes doden gevallen. Sommige slachtoffers zouden zijn verpletterd of geëlectrocuteerd. Er raakten ook tientallen passagiers gewond. Het ongeluk gebeurde op het station van Bretigny-sur-Orge. aan de zuidkant van de Franse hoofdstad. Een reiziger voelde sterke schokken. voordat het achterste deel van de sneltrein naar Limoges. met 400 passagiers uit de rails liep. Premier Rutte vindt dat predikanten ouders moeten aansporen hun kinderen te laten inenten tegen Mazelen. Hij zegt dat dat verenigbaar is met het geloven in God. Rutte is zelf lid van de protestantse kerk Nederland. Je kan net zo goed zeggen dat God ook de vaccinaties heeft gemaakt, zei Rutte. Minister Schippers van Volksgezondheid noemde het niet inenten van kinderen onverantwoord. Meer dan 50% van de Nederlandse jeugd vindt zichzelf te dik, terwijl in werkelijkheid maar zo'n 15% overgewicht heeft. Dat blijkt uit onderzoek door een vandaag onder 2700 jongeren. Gemiddeld geven jongeren hun lichaam een 6,7. Ruim de helft van de meisjes en een kwart van de jongens zegt onzeker te worden van het schoonheidsideaal in de media. Op het Museumplein in Amsterdam is het wereldrecord vegetarisch eten verbroken. De Vegetariërsbond kreeg 1200 mensen aan tafel. Het oude record stond op 1000 mensen en werd gevestigd in België. Er is met 300 kilo groente een Griekse viergangenmaaltijd maaltijd geserveerd. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietstatus van Frankrijk verlaagd... van AAA naar AA+. Dat betekent dat de rente op de Franse staatsschuld op de geldmarkt zal stijgen. Het wordt voor Frankrijk dus duurder om geld te lenen. Reden voor de afwaardering is het oplopen van de Franse staatsschuld... en de hoge werkloosheid. In verschillende Egyptische steden zijn opnieuw tienduizenden aanhangers... van de moslimbroederschap de straat opgegaan. Ze eisen vrijlating van de afgezette president Morsi... en zijn terugkeer als president. De Amerikaanse regering roept de interimregering ook op... om Morsi vrij te laten en enkele uren daarvoor vroeg Duitsland om hetzelfde. De betogingen zwollen aan na het eerste vrijdagmiddaggebed van de Ramadan. Een Boeing Dreamliner 787 van het Britse Thomson Airways... is teruggekeerd naar de luchthaven in Noord-Engeland... vanwege technische problemen. Het vliegtuig was op weg naar de Verenigde Staten. Het is de tweede keer op één dag dat het misging met een Dreamliner. Aan het eind van de middag vloog een Dreamliner op Heathrow in brand. Niemand raakte gewond. De nieuwe Boeing Dreamliner is een tijd aan de grond gehouden... vanwege brandende accu's. Boeing paste de accu's aan en de toestellen mochten weer vliegen. Maar vandaag ontstonden er dus toch weer problemen. Het aandeel van Boeing ging na het nieuws onderuit. Het weer vannacht hier en daar nevel of mist. De temperatuur daalt tot rond 10 graden. Morgenochtend nog veel wolken, smiddags geregeld zon, droog en 20 tot 23 graden. Zondag meer bewolking met misschien een buitje, maar na het weekend wordt het zomers warm. Met vooral maandag volop zon. Dit was het NOS-journaal. Ik we crazy old fool. Ik Desmond Toto. En ik tell je dat we kunnen reverse climate change. Just dig it. Schep ook mee op justdigit.org. Just dig it met dubbel G. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is SummerSale bij Tempoor. Met extra showroomvoordeel tot wel 40%, het tweede kussen voor de halve prijs en zelfs de tweede bedbodem gratis. Uw beste nachtrust. Nu voor een droomprijs bij Tempoor.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Margriet Brandsma. Heerlijk de toer, maar ik vroeg me vandaag wel af... hoe ze daar bij die grote bank tegenaan kijken. Gestopt met sponsoren en nu fietsen Nederlanders de sterren van de hemel. Niet leuk voor die bank, maar trek je daar niets van aan Bauke? Winnen die toer. dat is het idee. Goedenavond en welkom. Straks meer Toer de Frans om 5 voor 12. Gaat het over de stem van de Ronde van Frankrijk en verder in dit oog onder meer. Museum Kruller-Muller bestaat 75 jaar. En Alexander Pechtold, politicus, maar ook kunsthistoricus... sprak voor dit jubileum een audiotour in. Straks een gesprek met hem en ook met de directeur van het museum. Aandacht ook voor de, voor de situatie rond klokkenluider Edward Snowden... en ook live muziek in de studio dadelijk de band Splendid. Ze spelen onder meer hun favoriete zomerhit. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 12 juli. In een voorstad van Parijs is een trein tijdens de avondspits ontspoord en daarbij zijn zeker zes doden gevallen. Ron Linker, correspondent in Frankrijk. Uh, Ron, wat is het laatste nieuws? De avond is gevallen in Bretigny, Margriet. Ook gedurende de nacht van het werk doorgaan, met name het onderzoek naar de toedracht. Uh, alle gewonden die zijn inmiddels uit de trein, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar reddingwerkers die vergewissen zich er op dit moment nog wel van... om uh, er zeker van te zijn dat er echt niemand meer aan boord is. In de omgeving van het station en met name de ziekenhuizen... hebben hotels zo'n 450 kamers ter beschikking gesteld. Die zijn voor familieleden van slachtoffers... van wie een deel in de loop van morgenochtend uh, dan naar huis zou kunnen. En uh, is de Franse president Hollande vanavond nog langs geweest? Ja, Hollande is een paar uur na het ongeluk uh, meteen polshoog te komen nemen op het station. Hij heeft uh, daar gesproken met gewonden uh, die daar toen nog op de stoep uh, verzorgd werden. Hij heeft gepraat met uh, hulpverleners, reddingwerkers, voor wie hij uh, grote bewondering heeft. Hij zei dat zijn de mensen die onder de zwaarste omstandigheden als eerste geconfronteerd worden met de slachtoffers. En Hij riep op tot solidariteit met die slachtoffers. En, uh, dit is het moment van de fraternité, de broederschap die zo kenmerkend is voor frankrijk -V. Want dit ongeluk is echt een grote schok voor Frankrijk. Het is lang geleden dat zoiets gebeurd is. Precies, uh, 25 jaar geleden op Gare de Lyon... toen vielen er uh, 56 dodelijke slachtoffers te betreuren... Um... Dat is ook waarom dat heel veel Fransen geschokt zijn en zich afvragen... wat is er toch gebeurd, hoe heeft dit kunnen uh, gebeuren, wat is de toedracht? Die is op dit moment nog onduidelijk. Het is wel een heel druk station bij dat Brittany. Uh, iedere drie minuten komt daar een trein voorbij. Uh, feit is dat de locomotief van de trein en de eerste wagons gewoon door hebben kunnen rijden. Uh, het is pas bij wagon drie en vier en vijf en zes misgegaan. Wat erop zou kunnen wijzen dat er op zich niets mis was met het spoor... Maar uiteraard, Margriet, dat beetje je, zal onderzoek dat uit moeten wijzen. Een druk station, wat betekent dat voor de, de het treinverkeer in Frankrijk? Ja, dat, dat was gedurende die avondspits behoorlijk ontregeld. De trein was vertrokken vanuit Parijs, het station Austerlitz. Uh, daar hebben ze urenlang geen uh, treinverkeer gehad... Dus... Mensen die naar huis wilden hebben daar urenlang moeten wachten. Uh, dat is inmiddels wel weer op gang gekomen. blijft over Bretigny dat, uh, dat behoorlijk uh, beschadigd is. Maar de komende drie dagen geen treinen zullen rijden. Uh, het is onduidelijk op dit moment of daardoor ook uh, internationaal treinverkeer uh, last van zal ondervinden. Het lijkt er niet op. De TGV gaat niet langs dat specifieke station. Uh, maar drie dagen lang zullen ze daar in Bretigny uh, nodig hebben om uh, de tuin te ruimen en de rails weer werkend te krijgen. Ron Linker, dankjewel. Er was lang twijfel, maar nu weten we het zeker. Edward Snowden is nog steeds in Moskou. De Amerikaanse klokkenluider had op de luchthaven een ontmoeting met mensenrechtenactivisten. Hij vertelde hun dat het goed met hem gaat. He says that his living conditions are fine and he is in a good health. However, he is very much concerned about his lack of freedom of movement. En omdat zijn bewegingsvrijheid zo beperkt is, heeft hij toch asiel aangevraagd in Rusland. Ik do intend to ask for political asylum in Russia. Ik dat de om in Russia safely, to naar to to Latin America, is to request asylum in the Russian Federation. Een bijzonder verjaardagscadeau voor de Pakistanse Malala, die vorig jaar door de Taliban door het hoofd werd geschoten. Op haar 16e verjaardag mocht ze een toespraak houden bij de Verenigde Naties. Ze riep de VN op ervoor te zorgen dat alle mensen onderwijs kunnen volgen. Want extremisten zijn bang voor onderwijs. De extremisten. waren... En they are afraid of books en pens. The power of education frightens them. En ze zijn vooral bang voor wijze vrouwen. The power of the voice of women frightens them. They think that God is a tiny, little conservative being who send girls to the hell just because of going to school. In eigen land is de vakantieperiode aangebroken, ook voor het kabinet. Ik ga twee weken naar Frankrijk. De laatste twee weken van het reces gaan we op vakantie naar Marokko. Ik ga twee weken naar Frankrijk. Toch stuurt premier Rutte u niet met een gerust gevoel naar de zon. Na de vakantie wordt bekend hoe er nog eens 6 miljard wordt bezuinigd. De contouren worden al zichtbaar. Werken moet lonen, dat voor economisch herstel het bedrijfsleven ruimte moet krijgen. En dat ook van belang is voor de hele cohesie in het land. Dat waar we zoveel vragen aan mensen, die, die rekening op een fatsoenlijke manier verdeelt. En als u toch dat extra wijntje of biertje wilt nemen, denk dan even terug aan deze woorden van onze premier. Het zal altijd zo zijn dat als je. 1% van het nationale inkomen zijn de 6 miljard euro moet vinden. Uh, zal iedereen daar iets van merken. Dat is onvermijdelijk. Laten we dan toch maar met een vrolijke noot afsluiten. We staan tweede in de Tour de France. Onze Bouke Mollema deed goede zaken... en staat slechts op 2 minuut 28 van de gele trui. Super, toch? Ja, super. Super. Echt geweldige zaken gedaan vandaag. De jongens hebben echt super, super hun werk gedaan. En ja, super mooi dat we hier uh, zoveel tijd pakken. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de klant van morgen, Freddy van Tijn. Ook vele duizenden kleine en middelgrote ondernemingen... zitten opgeschreven met rentederivaten, schrijft de Volkskrant. Deze zogenoemde giftige derivaten waren een manier... om de rente op een lening te verzekeren... Maar ze draaien vaak uit op een grote schadepost... die kan oplopen tot miljoenen euro's. Blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Eerder was al bekend dat onder meer woningbouwcorporaties... problemen hadden gekregen door derivaten. Deskundigen schatten dat ook vele duizenden kleinere ondernemers... rentederivaten hebben. Sommigen hebben processen daarover gewonnen... omdat de rechter vond dat de bank de ondernemer... beter had moeten voorlichten over de risico's. Uit het commentaar in de Telegraaf valt op te maken dat PvdA-leider PvdA Samson in de krant uitspraken doet over de wenselijkheid om in crisistijd te nivelleren. En de Telegraaf vindt dat stuitend. Alweer blijken ze het commentaar, want het interview zelf hebben we nog niet gelezen, zegt Samson in het interview dat de coalitie goed bezig is. Vanmorgen meldde de Telegraaf dat de zorgkosten voor het eerst in jaren dalen. Dat komt doordat de fraudebestrijding beter is... doordat er minder vraag is naar zorg in ziekenhuizen... en doordat minder mensen naar een arts gaan omdat ze bang zijn voor ontslag. Morgen schrijft de Telegraaf dat daardoor de komende jaren ziekenhuizen zullen moeten sluiten. Maar een hoogleraar zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg voegt daaraan toe in de krant... dat het de vraag is of die faillissementen erg zijn... Als de slechts presterende ziekenhuizen ermee ophouden... wordt de zorgsector alleen maar gezonder, zegt hij. Oudminister Els Borst en VVD-senator Helene Dupuy... riepen vanmorgen in het AD predikanten op om gelovigen tot inenten te bewegen. Ook premier Rutte zei vandaag... God heeft nooit bedoeld dat deze kinderen zo lijden... als er tegelijkertijd in de wereld waar God ook iets mee te maken heeft vaccins zijn. Het Nederlands Dagblad schrijft dat predikanten uit bevindelijk gereformeerde kerken... boos zijn over die oproepen. Een dominee uit Urk zegt... er zijn zoveel zaken die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Waarom moet er op dit terrein dan opeens dwang worden toegepast? Een gratis verklaring omtrent het gedrag. VOG bevordert de veiligheid bij scouting... en op kindervakantiekampen, zegt het Verwij Jonker Instituut. Voor een VOG bekijkt het ministerie van Veiligheid en Justitie... over in het verleden van de aanvragen... Bezwaren zijn tegen werken met kinderen. Een aanvraag kost 24,55 euro, schrijft Trouw. En dat kan oplopen bijvoorbeeld bij kinderkampen waar elk jaar honderden nieuwe vrijwilligers zijn. De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers, schrijft Trouw, is dan ook de verklaring gratis te maken voor alle vrijwilligers die met kinderen werken. De Britse regering overweegt een verbod op lunchpakketten mee van huis voor kinderen. Ze zouden te ongezond zijn. Iets meer dan de helft van de Britse kinderen krijgt eten van huis mee. Een cateringbedrijf heeft nu voorgesteld alle kinderen op de basis- en middelbare scholen... voortaan goedkope schoolmaaltijden te laten eten in het gezelschap van hun docenten. En ook adviseert het de schoolpoorten dicht te houden... zodat de kinderen niet buiten school snacks gaan eten. En de regering Cameron heeft daar positief op gereageerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Vanavond uh, weer live muziek. U hoorde het misschien al heel even. De Haagse formatie Splendid. Goedenavond. Goedenavond. We hebben jullie gevraagd om jullie favoriete zomerhit dadelijk uh, te komen spelen. Dat dus later in deze uitzending. Wat gaan jullie nu als eerste doen? Uh, onze nieuwe single gaan we spelen, De heet de Streets. Graag. Session. It's the break of day I set an early alarm and I sleep through it every now and then When i really want to get out but get out put my gear in my backpack without a doubt pick study facts and you get my points no work today i made a runner because my boss don't pay salary is late i'm okay i only work when i get paid so screw the office screw everything about that place gonna hit the streets it's my time to play i'm back on the street i'm gonna take it nice and easy I'm back on the streets and yeah. I'm no longer competing I'm back on the streets and yeah. gonna take it nice and easy I'm back on the streets and yeah. I'm no longer competing Man it's my frustration and I'm on the case I wake up when I want and I'm, I'm gone without a trace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 Competing. I'm back on the streets, yeah, kind of take it nice and easy, yeah, I'm back on the streets, yeah, I'm no longer competing, yeah. My boss don't pay, salary is late, Yeah, I only work when I get paid So screw the office, and think about that place Gonna hit the streets, it's my time to play I'm back on the streets, Gotta Gonna take it nice and easy, yeah I'm back on the streets, yeah I'm no longer competing, yeah I'm back on the streets, yeah Gonna take it nice and easy, yeah I'm back on the streets, yeah. Met streets. Dadelijk horen we jullie nog een keer. Eerst over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... want hij woont al enkele weken op de luchthaven van Moskou. Achter de douane en weg van de passagiers zoekt hij naar asiel. Vandaag sprak hij met mensenrechtenorganisaties... Human Rights Watch en Amnesty International. Aan de lijn eh, correspondent Geert Groot-Koerkamp... en aangeschoven is ook Nicole Sprokel van Amnesty International. Goedenavond allebei. Hello. Uh, Geert, om even bij jou te beginnen. Jij was op dat vliegveld vandaag. Dat zag er heel chaotisch uit allemaal op televisie. Hoe was dat? Uh, het was ook heel chaotisch. Althans op één, uh, op één locatie. Uh, ik was niet helemaal van het begin. Het begin was natuurlijk ook heel erg uh, dramatisch. In die zin dat er ongeveer 200 journalisten waren... die allemaal stonden te zoeken naar een man... die een bordje met uh, daarop G9 geschreven omhoog zou houden... En op een gegeven moment is dat gebeurd en toen brak de hel los. Toen is die hele meute achter die man aangelopen. En uiteindelijk is hij naar een andere terminal gelopen. En daar is hij met die genodigden, mensen van Human Rights Watch en Amnesty... maar ook een parlementslid en een paar advocaten, Russische advocaten en ook nog de Russische Ombudsman voor de mensenrechten, is hij verdwenen in een, achter een grijze deur waarop stond alleen voor personeel. En die deur gaf dus kennelijk toegang tot die... Uh, ja, de illustre transitzone waar uh, Snowden al drie weken verkeerd. Ja, uh, mevrouw Sprokel van Amnesty, ik zei het al, uh, dat gesprek, dat was op verzoek van Snowden zelf. Hoe is hij daaraan toe, weet u dat? Hoe, hoe is hij eraan toe, hoe gaat het met hem? Ja, nou ja, fysiek is uh, hij best in, ja, in orde. Hij uh, heeft een soort van slaapcabine daar uh, op de luchthaven, dus uh, hij kan daar best wel uitrusten. En nee, Uiteraard kan hij gewoon eten en, en zich wassen en dergelijke. Maar mentaal is het natuurlijk een ander verhaal. Omdat hij nu inderdaad al drie weken vast zit. En, en de mogelijkheden om daar weg te komen heel gering zijn. En, en het hem echt moeilijk gemaakt wordt om, uh, om te vertrekken. Ja. Hoe komt u aan die informatie? Hoe zijn de contacten? Uh, nou, dit was het eerste open contact met hem zeg maar rechtstreeks... Uh, sinds hij daar zit. Um, we zijn er inderdaad op uitnodiging van hem naartoe gegaan. Um, maar we zijn natuurlijk vanaf het moment dat hij... Uh, die informatie geopenbaar heeft, geopenbaard heeft en uh, daardoor ook in de problemen is gekomen... omdat er zo openlijk op hem gejaagd wordt, zou je kunnen zeggen... zijn we voor zijn uh, situatie opgekomen. Mm -hmm. Hebben we vooral ook gewezen op het feit dat hij ten eerste nu zeker recht heeft op asiel. He, dat is een, echt een onvervreemdbaar recht. Iedereen moet dat kunnen doen, in welke situatie dan ook. Uh, en ten tweede dat hij ook eigenlijk helemaal niet vervolgd zou ja. mogen worden... Ja. om wat hij gedaan heeft. Is hij, is hij nog heel strijdbaar? Hoe komt, hij, hoe komt hij over tijdens die gesprekken? Ja, hij heeft ook echt gezegd dat hij, niet, uh, dat hij geen spijt heeft van uh, wat hij gedaan heeft. Hè, van het openbaar maken van deze belangrijke feiten. Uh, dus dat, dat is op zich uh, ja, wel een teken dat hij nog steeds uh, ja, strijdbaar is. En, en uh, achter de zaak blijft staan. En uh, hij was ontspannen. Uh -huh. uh, in zekere zin voor zover mogelijk. Hè. Gezien de situatie, het was inderdaad tamelijk chaotisch. En, en de hele wereld kijkt naar hem. En de druk is natuurlijk gigantisch. Maar ja. uh, gegeven de omstandigheden is, ja, is hij er eigenlijk vrij goed aan toe. Ja. Geert, uh, de presidenten Poetin en Obama spreken over deze zaak. Hoe, hoe gaat Poetin zich in zo'n gesprek opstellen? Uh, dat, het, het zal geen makkelijk gesprek zijn. Je merkt dat de Amerikanen op, op alle fronten de druk uh, toch opvoeren... Uh, dit uh, gesprek vindt plaats op initiatief van Obama, die uh, kennelijk nog eens een keer wil onderstrepen dat uh, de Amerikanen uh, Snowden beschouwen als uh, een, een crimineel, als iemand die de wet heeft overtreden en terecht moet staan. En het uh, moet gezegd, uh, vandaag uh, vanochtend uh, heeft een uh, medewerker van de Amer Amerikaanse ambassade in Moskou contact gezocht met Human Rights Watch in Moskou. En ja, via Human Rights Watch, dus die uh, mensenrechtenorganisatie, gevraagd om ook die boodschap nog eens een keer door te brengen uh, aan Snowden. Dat was een beetje een vreemde situatie, want de uh, mensenrechtenorganisatie voelt zich niet echt geroepen om in deze uh, te bemiddelen. Maar goed, ze hebben dat dan toch gedaan. Maar je merkt dus dat, dat uh, aan alle kanten er uh, aan wordt gewerkt, en dat is vandaag ook door een woordvoerder uh, van het Witte Huis ook weer gezegd, dat Snowden voor de Amerikanen een misdadiger is. En daarmee... Uh, ja, zetten ze Poetin natuurlijk een beetje voor het blok. Omdat Poetin weliswaar heeft gezegd van... ja, Snowden zou kunnen blijven... mits hij de Amerikaanse belangen niet schaadt. Uh, nou, Snowden heeft daarop vandaag gezegd... Uh, ik schaap Amerikaanse belangen niet. Wat ik doe is goed voor de, voor de Amerikaanse belangen. Ik heb het uh, beste voor met mijn land. Um, en nu is maar de vraag ja, uh, hoe Rusland daarin staat... hoe Rusland daarmee omgaat. In ieder geval, één ding is uh, duidelijk... dat. Rusland kostte wat kost wil voorkomen dat de, de, de verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten nog verder verslechtert. Uh, want hij is behoorlijk slecht, behoorlijk stoep op mm -hmm. dit moment. Nou, is er ook sprake van, van een beetje leedvermaak of speelt dat helemaal geen rol? Uh, niet op dat niveau van nee, maar... die officiële contracten, nee. maar wel uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de, de Russische media... Uh, de Russische televisie vooral, die, die, die smult natuurlijk ook al weken van dit verhaal. Uh, omdat het uh, ja, een, een, ze, ze kunnen een lange leus maken naar Amerika. Naar Amerika ja. dat voortdurend Rusland bekritiseert om de mensenrechten. En nu zelf uh, aan de tand wordt gevoeld door uh, zo'n jongen als Snowden. Ja, mevrouw Sprokel uh, van, van, van Amnesty. Uh, Snowden heeft de hulp ingeroepen van verschillende organisaties wat? Ook dus van Amnesty. Wat, wat kunt u eigenlijk voor hem betekenen? Nou, we blijven doen wat we van het begin af aan gedaan hebben. Dus op zijn rechten mm -hmm. gewezen. Uh, maar goed, die, die kent hij die intussen, denk ik. Ja, nee, ja. goed, maar dat, niet alleen hem erop ja. wijzen, maar ook regeringen. Hè. Mm -hmm. Je moet natuurlijk uh, als organisatie vooral ook blijven lobbyen. Uh, uh, de openbaarheid zoeken ook met uh, de onderliggende argumenten. Het feit dat... Uh, een, een, kijk, de, de, de hele klopjacht op Snowden lijkt wel af te leiden van de hoofdzaken. En dat is namelijk dat um, de Verenigde Staten echt een, een onwettig programma... een afluisterprogramma hebben opgezet en hebben uitgevoerd... Um, waarbij ze miljoenen mensen hebben gevolgd. Hè, door de e-mails, de, de Skype, de Facebook-pagina's, er, er zijn um, uh, talloze servers die gewoon door uh, de uh, inlichtingendiensten kunnen worden bekeken. Die toegang, dat is natuurlijk zo grootschalig dat het een enorme schending van de privacy is. Dat is in strijd met mensenrechten. En laten we het daarover hebben, want dat is natuurlijk het allergrootste, de grootste kwestie hier. Ja. Um, als een, regie, een regering moet natuurlijk um, de veiligheid dienen en zorgen hè, dat um, uh, criminele activiteiten geen kans krijgen. En daar heb je op zich inlichtingendiensten voor nodig. Spionageactiviteiten mag je gebruiken, natuurlijk. Alleen dat moet wel uh, een legitiem doel dienen. Het moet proportioneel zijn. Het moet noodzakelijk zijn. Hey, het moet echt in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen ja, ja. ingezet worden. En niet zo grootschalig en ingrijpend als nu gebeurd is. Ja, nu is er ook beeld van uh, en, en ook geluid van de ontmoeting met Snowden. Hij deed onder meer deze oproep. Ik ask for your assistance in requesting guarantees of safe passage. Van de relevant nations in securing my travel to Latin America. As well as requesting asylum in Russia. Hij uh, wilde dus een vrije doortocht naar Zuid-Amerika en asiel in Rusland. Geert, Poetin staat niet bekend als een iemand die veel op heeft met mensenrechten. Wat gaat hij eigenlijk doen met die asielaanvraag? Uh, nou ja, nogmaals, is, uh, je had het over leefgemaakt. Dus, dus dat, dat, dat proef je natuurlijk in, in, in de Russische media. Uh, aan de andere kant, uh, ja, po Poetin uh, wil gewoon nogmaals niet dat hij die, die, die relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten verslechtert. Uh, hij zou eigenlijk het liefst willen dat, of eigenlijk hadden de Russen had het, li Rus het liefst gewild dat Snowden meteen vanuit Hongkong uh, via Moskou was doorgevlogen naar Cuba. Nou, Dat is niet gebeurd, uh, dus daarom zitten het nu met een probleem. En er zijn verschillende mogelijkheden, ook, zeggen ook die advocaten die er vannacht bij waren, Misschien zou hij een bepaald document kunnen krijgen van bijvoorbeeld het Rode Kruis. Hè, dat hij dus uh, erkend uh, vluchteling is en op die manier uh, kan reizen. Dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor hem op dit moment. Hij is heel erg kwetsbaar. Hij moet uh, weg uit Moskou, maar weet niet hoe, omdat uh, ja, onderweg van alles kan gebeuren. En wat je net ook hoorde, wat hij zei, hij wil gewoon die garanties dat er uh, uh, niks zal gebeuren onderweg. En daarom zoekt hij bescherming uh, ja, onder de vlag van Rusland. Geert Groot, Koelkamp in Moskou, hartelijk dank. Nicole Sprokel van Amnesty, ook hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, in de studio nog steeds splendid. <coughs> um, later dit jaar staan jullie in uh, Boedapest op een festival. Ja, hè? ja precies. Uh, jullie zijn heel hard op weg, uh, denk ik, om uh, bekende band te worden. Want dat is een heel groot festival, ook in Ja, de dat, is echt, uh, dat is echt mega groot, Ja, ja want... 400.000 mensen ja. komen daar per dag, dus dat is echt uh, gigantisch. En dus ook heel bijzonder om daar te spelen? Ja, ja, ja uh, sowieso in het buitenland spelen is natuurlijk al uh, als Nederlandse band... Uh, uh, niet voor iedereen weggelegd, dus wat dat betreft uh, mogen we in ons handjes klappen. Ja. En het is misschien ook het teken dat we het gewoon goed doen. Nu, uh, ik, ik, ik zei het net al, we vragen muzikanten die deze zomer hier bij ons te gast zijn... ook een uh, favoriete zomerhit te coveren. Uh, de Rob Mostert, Hemmend Band, Night en Marieke Jager gingen jullie al voor. Summertime <laughs> <laughs> And the living is easy Fish are jumping goodness high Feeling good What's good enough for me Good enough for me And my baby Girl, I won't so down He? Hebben jullie überhaupt iets met, met dit soort zomerhits? Nou, ik vond die van So Night wel grappig. Dat was een leuke. Ja. Die ik eigenlijk als... Ja, maar uh, ik denk dat dat... Uh, ja, ik, ik kom uit... Uh, mijn mijn muziekpiek, uh, uh, danstechnisch gezien was uh, toch een beetje... 90-2000, dus ik zit ja. een beetje wat meer in die ja. hits. Dus toen hebben we ook een liedje uitgekozen uit die... Uh, uh, ja, uit de '90s. Te weten? Eagle Eye Cherry, Save The Night. Het origineel. Dan is het nu de eer aan jullie. Merci. Uh. goodbye but darling please don't just start to cry Cause girl you know I get to go and lord I wish it wasn't so yeah. Save tonight to Fat breaker don't come tomorrow tomorrow I'll be gone Save tonight The fight breaker don't Run hard, pump it up, yo Get back in your style, go drop. Explode like curtain bombs, and then cheats the bombs like thieves and guns, y'all. I'm banking, packing medals, and yeah. my friends keep popping pills, yeah. They say I'm lazy when the eyes are popping out. Save tonight, yeah. If I break, her, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight break her down Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Yeah hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Save tonight Fight the to breaker Tomorrow I'll be je wel. Prachtig splendid. Dankjewel. Patrick Smits Zikko van Grieken, Bart Gorerie en Bart Kerkoff. En veel succes verder. Ja, dank wel. Nee, het is vrijdagavond en dan is het tijd voor het gesprek met de minister-president. Het laatste gesprek voor de zomer. Na Prinsjesdag wordt dat wekelijks gesprek weer hervat. In Den Haag, Joost Vullings. Uh, Joost, hoe gaat de premier het reces in? Nou ja, monter, uh, hij ziet natuurlijk uh, dat het niet goed gaat met de economie. Maar hij vindt dat het kabinet het juiste beleid voert. En koers houdt, ja, wat dat betreft is hij dus uh, tevreden. En hij heeft ook weinig talent voor somberen. Dus uh, geen paniek oh. bij de premier. Ziet hij nog een groene waas van herstel? Nou, daar is hij in één keer wel een stuk voorzichtiger over. En ik heb in het gesprek ook uh, gevraagd... Waar, waar komt eigenlijk die, die uitdrukking vandaan? Want ik kende hem eigenlijk helemaal niet, een groene waas. Uh, en Rutte heeft zelf eigenlijk ook geen, één, uh, geen enkel idee waar het vandaan komt. Dus ik heb na afloop even op Google gekeken. En mijn conclusie is dat uh, ja, onze premier onze taal verrijkt heeft... met een nieuwe uitdrukking... Zo niet. Uh, dan moeten mensen maar eventjes mailen of twitteren naar het oog om bekend te maken dat het wellicht toch een oude uitdrukking is. Uh, gaan we toch weer langzaam naar het gesprek toe. Het was ook de week waarin VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra politici hekelde, die mensen oproepen geld uit te geven, extra geld uit te geven. Nou, Rutte is er ook nog zo één. Sterker nog, hij was de trendsetter. Dus de vraag aan de premier was: voelt u zich aangesproken door Halbe Zelstra? Uh, nee, omdat wat ik gezegd heb is, uh, begin april was dat bij het sociaal akkoord... Uh, dat er mensen zijn die een gebrek aan vertrouwen zien... in de mate waarin politici, ook werkgevers, werknemers... maatschappelijke instituties problemen kunnen aanpakken. En ik heb toen gezegd, als dat de reden is uh, om bepaalde beslissingen uit te stellen... zie waar we toen in staat zijn. Uh, een sociaal akkoord, een uh, woonakkoord... Kort daarna ook een zorgakkoord, inmiddels zicht op een energieakkoord. We slagen erin breed draagvlak te vinden. Dat kan in zichzelf ook reden zijn om dat opnieuw te overwegen. Maar toch noemde Halbe Zelstra u in het rijtje politici die zo'n oproep hebben gedaan. En hij vindt dat onzinnig. Hij zegt, ja, zolang de overheid aan het bezuinigen is... kan je niet verlangen van de, van de burger dat hij de portemonnee gaat trekken. Dat heeft hij voorkomen gelijk in. Daarom ook dat ik toelicht uh, uh, wat ik daar gezegd heb. Uh, namelijk dat waar uh, bepaalde beslissingen uitstellen gelegen is... in een gebrek aan vertrouwen in de mate waarin dit land bestuurd wordt. Ik denk dat we dit half jaar hebben laten zien dat we breed draagvlak kunnen vinden. Uh, tegelijkertijd zijn er mensen die simpelweg het geld niet hebben... of die een huis onder water hebben staan of een baan verliezen. Ja, die, die, die, daar kun je helemaal niet van verwachten dat ze geld uitgeven. En die, ook die andere mensen moeten het zelf beslissen wat ze doen. Ik heb ook niemand gezegd, je moet het doen. Nee, u uh, zei ook van mensen die, die het geld hebben. Nee, maar uh, ook niet dat die het moeten doen. Ja. Ik heb gezegd, alleen als daar het feit dat we problemen niet kunnen aanpakken... en de aanleiding is, het was wat de avond van het sociale akkoord... zie maar toe. Ja, dus, ik, snap wat, ik, ik snap de context, en dat wilt u graag uitleggen. Want het wordt natuurlijk altijd samengevat... Uh, tot gewoon een soort blinde oproep geld uit te geven. Maar dan nog, zegt Halber Ja, daar, daar moeten politici gewoon mee ophouden. Met dat soort dingen even komen gelijk in. Maar ik heb het ook niet gedaan. Dus ik vond Hij schaart u wel onder politici die zijn oproep hebben gedaan. Weliswaar voor voorwaarden. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere politici die dat gedaan hebben. Maar dan is het toch fantastisch, meneer Vullings, dat we dit misverstand uit de wereld kunnen helpen. Ja, ja, ja. Uw partijgenoot Zelstra was trouwens wel een beetje geïrriteerd als ik die quote zo las in de Telegraaf. Dacht ik van gaat dat nogal wel een beetje goed? Ja, we hebben deze week natuurlijk samen met de collega's van de Partij van Arbeid een aantal keer aan tafel gezeten in goede sfeer. In volle scherpte, want het is geen kabinet, wat het op alles, over alles meteen eens is? Of een coalitie ja, die meteen ja, over als, alles eens als is? Als mensen via de krant gaan katten, dan uh, worden wij altijd alert. Gaat het, het nog wel goed? Ik, ik geloof niet dat we dit te groot moeten maken. Nee, geloof ik niet. Hij was, uh, hij was zoals altijd goed gemutst en in, in volle scherpte aanwezig. Ja, want hij had zich afgereageerd in de Telegraaf. En daarom was hij misschien uh, nee, ik, opgelucht nee, aan. Ik, ik, ik, ik geloof niet dat het te groot was. Ik geloof dat één telefoontje was van een journalist. Ik geloof niet dat dit nou een grote afreageeractie was. Zo heb ik het in ieder helemaal niet ervaren. Is Door door u en door de Partij van Arbeid? Ik doe nooit mededelingen uit die gesprekken. Ik ja. zag ook een groen waasje van herstel rond het sociaal akkoord. Ziet u dat groene waasje nog steeds? Nou ja wat je ziet is dat de, de, deze week was er een heel klein gunstig berichtje allereerst economie gaat gewoon nog slecht weer, laten we eerlijk zijn en uh, het sociale akkoord ik heb geen voorspellingen gedaan dat dat zou leiden tot herstel ik heb alleen wel gezegd je moet het een kans geven um, ja, maar en, u zag een uh, groen waasje uh, ja, ja, ja op, op dat moment op, mij, ja. nee, ik ja. heb, wacht even maar twee dingen op dat moment waren een aantal indicatoren rond de wereldhandel en uh, de Euro Nederlandse exportpositie daar zag je en ook in de woningmarkt zag je tekenen van voorzichtig gesteld als die groene waas Los daarvan was er een sociaal akkoord gesloten. en Ik heb toen gezegd, je zou die twee ook een kans moeten geven. Heel voorzichtig herstel, nu ook een sociaal akkoord. Um, ja, maar op dit moment moet je vaststellen dat de bezuinigingsopgave alleen maar is toegenomen. En dat uh, de wereldhandel eerder verslechtert dan verbetert. Waar komt die beeldspraak een groen waasje eigenlijk vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Soms, soms roep je... Gebruik je een... <lacht> soms roep je dingen... <lacht> ja, maar soms gebruik ja, je wel eens een metafoor. Dat een bekende metafoor? Met ja, metafoor. Het, ja ik, ik, ik ken hem niet. Volgens mij staat hij gewoon. Gaan we samen aflopen afloop in het woordenboek opzoeken? Ja, ik dacht we, we, we dat, gaan dat het een bestaande uitspraak ja, ja, Maar goed, het, het groene waasje, het CPB verslaan. Uh, mensen, weet je, onder... Voorwaarden, kopen huis of kopen een auto, heeft hij niet achteraf spijt van die opmerkingen. Nee, Je wordt er zo niet. vaak mee geconfronteerd. Nee, maar dat geeft iedere keer de gelegenheid om uit te leggen hoe goed het is dat we in het land grote problemen in gezamenlijkheid kunnen oplossen. En ik ben er ontzettend trots op. Ik vind het een van de grote resultaten van het afgelopen half jaar dat wij het kabinet zich heeft verplicht om de overheidsbegroting op orde te brengen. Wat in zichzelf een hervorming is, want een kleinere overheid. Maar ook de grote hervormingen, op al die grote arrangementen, sociale zekerheid, woningmarkt, gezondheidszorg, onderwijs. Dat we onder heel veel van die grote plannen, nu ook hele stevige akkoorden hebben gelegd met breed maatschappelijke draagvlak. Daar ben ik razend trots op, omdat dat zo belangrijk is voor het uiteindelijke succes van die plannen. Bent u niet gewoon te optimistisch dat u ik af en toe zich laat meeslepen door uw eigen nee, autorisatie? Ik, ik, ik heb geen talent voor depressieve, dat is wat anders. Maar ik ben niet optimistisch, helemaal niet op dit moment. Ik ben optimistisch over dit kabinet en dat we erin zullen slagen onze plannen uit te voeren, maar ik word natuurlijk niet vrolijk van hoe de economie ervoor staat. En daar hebben u en ik gewoon een baan. Uh, maar op dit moment luisteren we misschien ook mensen die die baan uh, bedreigd zien. Of die een baan hebben verloren. verwachten mensen van een premier in crisistijd dat hij af en toe wat, wat serieus kijkt. En u, u, u, ja, u lacht graag. Ik denk dat mensen een minister-president verwachten die vertelt wat de feiten zijn. Dat doe ik. Uh, op dit moment staan we er gewoon niet goed voor. Uh, er zit een kabinet dat precies weet wat het wil. Wij zullen de plannen realiseren die ervoor zorgen dat het land weer gaat groeien. Dat er weer banen komen. En we houden koers. Uh, dus je moet een leider moet vertellen hoe het ervoor staat. En die moet vertellen hoe we de problemen gaan aanpakken. En die moet verder ook vooral zijn wie die is. Uh, en als de leider iemand is die uh, in de kern niet geneigd is tot het depressieve... dan moet je hem daar ook niet toe dwingen. Ja, en, en dan hebben we inmiddels een nieuwe kwestie van nationaal belang. De wolf. Uh, is die naar mening van het kabinet zelfstandig naar Nederland gekomen... Of Is die daar neergelegd als grap? We hebben vandaag een aartsminister gaat gehad over ja, nee, pensioenen. Dan, ja, daarom vraag ik het over het doen. energieakkoord. Eh, belangrijke besluiten genomen over de omgevingswet. Eh, we hebben niet gesproken over de wolf. Nee. Heeft u daar zelf heeft u wel een idee over? Als premier dan? Of als, nee, ik moet heel zeggen dat ik mens als, mens, als mens en ook als president hier geen uh, vastomlijnde gedachten bij heb. Nee, nee, nee. Wat zegt dat eigenlijk over ons land? Dat we hier gewoon een, echt, een, echt een discussie over krijgen? Dat we gewoon een fantastisch land hebben. Waarin serieuze problemen zijn. Maar waarin we ook ruimte houden om uh, ons af en toe met zaken bezig te houden. Die wellicht van een afstand bekeken. wat meer tot het detailniveau kunnen worden gerekend. Ja. Maar die we toch belangrijk vinden. Ja, want dat zou wel wat zijn natuurlijk als de wolf terug <coughs> Dat is me wel wat, meneer. Ja, ja. Dat, uh, goed, ja, tot slot uh, uw vakantieplannen. Ja, ik, ik zal uh, nu eerst dus voor de firma, voor het werk... ben ik op pad naar de Antillen. Het Caribisch deel van het Koninkrijk, moet ik tegenwoordig zeggen. Uh, en daarna ben ik gedurende vier weken grotendeels op pad. Af en toe een dagje terug. En uh, dat doe ik deels in Nederland en deels in Europa. ja. In een, in een elders, tent, in, in een, elders in Europa. Dan wil ik nog weten of u ook nog een tent van binnen gaat zien. Nee, uh, zowel in mijn jeugd als ook recenter is de tent een, een object geweest. wat in vakanties een bescheiden tot een afwezige rol speelde. Dan weet ik voldoende. Ik dank u wel en veel plezier op vakantie. U ook. En intussen krijgen wij reacties binnen. Uh, een luisteraar weet wel degelijk wat een groene waas is. Hij schrijft: Een groene waas krijg je een paar dagen nadat je gras hebt gemaaid. Ik denk dat het daar vandaan komt. Money don't matter tonight en Prince trad vanavond bij verrassing op op North Sea Jazz. En nog even over de groene waars van premier Rutte, een andere luisteraar weet te melden dat het betekent het ontluiken van groene blaadjes op kale boomtakken. Nog niet zo lang geleden fietste ik met mijn vrouw en kinderen hier door het park. Mijn zoon had een vriendje mee. In de buurt van het Krullermuller vertelde dat jongetje dat hij nog nooit in een museum was geweest. Lijkt het je wat? vroeg ik hem. Hij wilde graag. Ik gooide het programma om. Het gezucht van mijn eigen kinderen heb ik maar genegeerd. Niet weer een museum, zullen ze wel gedacht hebben. Maar het was het waard. De jongen liep met open mond hier door de gangen. En vooral dit werk vond hij mooi. U hoorde de stem van Alexander Pechtold. En hij sprak een speciale audiotour in... ter ere van het 75-jarig bestaan van het Kruller-Müller Museum. Goedenavond, meneer Pechtold. Goedenavond. En goedenavond ook vanuit Vorden, Lisette Pelsers, directeur van het museum. Om even bij u te beginnen, uh, meneer Pechtold. Dat fragment wat we net hoorden, over welk werk ging dat? Kunt u dat beschrijven? Het is de Goeuf de Nunc en, uh, ja, Een beetje sprookjesachtig, maar toch ook wel donker schilderij. Ik, uh, ik heb het zelf elke keer als ik in het museum ben wel zien hangen. Maar eerlijk gezegd heeft het mij nooit aangetrokken. Maar door de ogen van een tienjarige... die helemaal geen ervaring op het gebied van kunst en kunstgeschiedenis heeft... Uh, ben ik er toch anders naar gaan kijken. En uh, waar komt uw band eigenlijk met dit museum vandaan? Toen ik burgemeester werd uh, van Wageningen in 2003... bleek dit prachtige museum eigenlijk in mijn achtertuin te staan. Het Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar uh, we in het weekend heel vaak naartoe gaan. en Wat een soort ideale combi voor gezin met kinderen is namelijk. Je kan er fietsen, je kan er de natuur in... maar je kan ook de beeldentuin en het prachtige museum in. En sindsdien bent u daar dus heel vaak geweest, begrijp ik. Klopt, ja, want dan koop je een jaarkaart. En er is ook elke keer weer wat anders te zien. Wat dat betreft is 75-jarig bestaan niet een soort gesloten geheel. Het museum is ook na, na de krullermiddels blijven verzamelen. Ja. Mevrouw Pelsers, de directeur van het museum. U vroeg behalve meneer Pechtold nog 23 bekende Nederlanders... om zo'n audiotour in te spreken. Om dus dat 75-jarig bestaan te vieren. Dat is dus een heel belangrijk moment als je zoiets onderneemt. Ja, zeker. Uh, we vroegen ze niet zozeer om een audiotour in te spreken... maar we vroegen ze om hun eigen topstukken te kiezen. En uh, dat hebben wij zelf ook gedaan, ter gelegenheid van het jubileum. We hebben 75 eigen topstukken gekozen. En die werken die, uh, geven een heel goed beeld van 75 jaar verzamelgeschiedenis. Te beginnen natuurlijk met uh, de verzameling die de stichters hebben aangelegd, de kruller -Munners. Uh, waar natuurlijk geweldige stukken in zitten die ook wereldwijd uh, tot topstukken behoren. Ja. Daar is het mee begonnen. En het is ook een heel goed moment om eens als museum te zeggen, of om, om eens te kijken waar je, waar je staat op dat moment. Ja, waar je staat en ook toch nog weer eens die, al die prachtige stukken om, om die weer eens vol in de aandacht te zetten. En mensen daar weer eens van te laten genieten. Ja. Uh, meneer Pechtold, hoe, hoe belangrijk vindt u eigenlijk... is dat Kruller-Muller als je kijkt naar het Nederlands cultuurlandschap? Nou, ik was er vandaag. Uh, en uh, dan, dan verbaas je weer het aantal mensen van buiten Nederland... wat daar echt met busladingen vol is. Uh, ik, ik denk wel eens dat wij in Nederland uh, te weinig waarderen... wat voor prachtige musea we hebben en Kruller-Muller... Uh, tientallen van Gochs, Mondriaans, ik bedoel dat zijn de bekende namen, maar ook minder bekende namen. Als je in het buitenland bent en je ziet dus ergens een van Goch hangen, ja dan maken ze er een hele zaal omheen en zijn ze reuze trots. En hier hebben we gewoon naast het Van Gogh Museum Kuller waar je er gewoon iedere dag behalve maandag tientallen kan zien. Ja, maar u zegt dus eigenlijk het is eigenlijk te weinig bekend onder Nederlanders. Ik ik hoor veel te veel buitenlandse of vreemde talen in dat museum. Er zijn gelukkig ook heel veel Nederlanders. Maar het is, het is vaak zo dat je, dat je wat dichtbij is wat minder waardeert. Ik hoor zoveel mensen zeggen, ja, ja, ja daar ben ik ooit wel eens geweest. Terwijl het is een, gewoon een fantastische plek... waar je eigenlijk een paar keer per jaar naartoe moet ja. gaan. En ja, mevrouw Pelsen, u zegt het valt wel mee. Dat, dat is wel waar. Uh, ik, ik, ik denk inderdaad dat, uh, Nou, meneer Pechtold heeft het over die prachtige van Gogh. Dat klopt, we hebben er uh, een stuk of negentig... En ik denk inderdaad dat veel Nederlanders dat nog niet weten, dat dat zo is. En dat is wel waar, dat daar heel veel buitenlanders op afkomen. Die komen echt voor de Van Goghs. En als ze er niet hangen, dan zijn ze zwaar teleurgesteld. Dus ze zijn er altijd. Ja. Het, het museum is genoemd naar de, de, de stichter van dat museum, Helene Krullen-Muller. Hoe is dat allemaal begonnen, mevrouw Pelsen? Nou, zij is, uh, toen ze een jaar of dertig was, uh, in het begin van de 20e eeuw, is ze begonnen met verzamelen en uh, ze is enthousiast geraakt voor de kunst. En dat is eigenlijk niet meer opgehouden. En ze heeft, eh, zeg maar van nee, nou begin tot 1928 ongeveer, heeft ze een enorme verzameling bijeengebracht. En eh, vanaf het begin heeft ze eigenlijk het idee gehad dat ze dat niet voor zichzelf deed, maar dat die verzameling ten goede moest komen aan de gemeenschap. En dat verklaart ook de enorme kwaliteit daarvan en ook de omvang. En vanaf het begin af aan heeft ze gedroomd van de realisering van wat zij dan noemden een museumhuis. Dus er moest gebouwd worden, er moest een museum komen. Uh, wat, waar dus, wat dus ook bezocht kon worden. Dus die collectie moest openbaar worden. En uiteindelijk uh, is de collectie geschonken aan het Rijk. En aanvankelijk was dat onder de voorwaarde dat het Rijk dan ook voor een goed onderkomen zou zorgen. Nou dat is allemaal wat anders gegaan. En uiteindelijk hebben ze toch zelf op de Hoge Veluwe... Uh, hun eigen museum gebouwd. Ja. en Dat had nog groter moeten zijn dan, dan het nu uiteindelijk is, maar het is toch nog steeds heel vrij. En het was ook van, van belang, heb ik begrepen, voor haar dat het niet in de Randstad, maar juist buiten... Nee, nee absoluut. Ze had het idee dat nou, die steden in het Westen, die hebben al genoeg musea, dat die worden al voldoende bediend. En uh, dit museum op deze plek zou de rest van het land beter kunnen bedienen. Um, bovendien um, vond ze ook dat je in de natuur en in de rust je toch veel beter kon concentreren op de kunst. En tot slotte had ze nog een, een bijzonder eigen tijdsargument. Uh, en dat is dat het museum. En al die mensen die dat museum zouden komen, die hadden natuurlijk niet genoeg aan één dag om al dat moois te bekijken. Dus, en zeker niet in die tijd natuurlijk, met, met de toch beperkte vervoersmiddelen. En dus zouden ze een omgeving op zoek gaan naar overnachtingsmogelijkheden en naar horeca. Dus dat kwam ten een goede. Toen ja. natuurlijk heel arme gebieden velen. Dus dat dat noem je Tegenwoordig, tegenwoordig ja. noem je dat economische spin-off. Maar die term zal zij niet gekend nee, hebben. Nee. Meneer Pechtold, wat was overigens uw topstuk in het museum? Uh, ja, ik, ik, ik, ik denk het toch, en dat merk ik, hebben ook veel anderen... die zo'n zo tour mochten inspreken. Het beeld van Giacometti. Zo'n hele langgerekte bronzen figuur... met van die hele sprietige armen en benen. We stonden er vandaag, Lisette en ik, nog eens naast... Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja, nu bent u van huis uit kunsthistoricus, vindt u dat, dat Helene Kruller-Muller geslaagd is in haar missie? Zeker. Uh, en we keren een beetje weer naar die tijd terug. Hè? Dat, dat het niet alleen van de overheid komt. Uh, en dat uh, toch ook particulieren gevraagd wordt om bij te dragen... als het gaat om de goede doelen, of dat nou natuur of cultuur is. Het uh, uh, ja, rechtbaar, Krulle mullen had natuurlijk bijna onbegrensde mogelijkheden... om, uh, om dit soort dingen uh, te verwezenlijken. Dat is natuurlijk bijna niet meer van deze tijd. Maar nu hebben we ook weer, een, in het kader van het 75 jaar, een fonds opgedeeld om te zorgen dat particulieren en bedrijven kunnen bijdragen... om dit soort cultuurinstellingen ook overeind te houden. Want u kunt zich voorstellen, die, die 90 van Gosvaar, die zet net oversprak... die mogen na al die tijd wel een keer gerestaureerd worden. daar gaat heel veel geld in om. Ja, maar u zegt heel duidelijk, is die hand van Helene nog te zien? Ja, ik denk dat als ze nog zou leven, dat ze morgen, wanneer het echt 75 jaar is... dat het museum openging, dat ze trots zou rondlopen... niet alleen omdat haar keuzes goed bewaard zijn gebleven... maar in dezelfde gedachte er door alle conservatoren en directeuren daarna... in diezelfde lijn is, is doorverzameld. Want, mevrouw Pelsers, het is voor het museum ook heel belangrijk... dat, dat haar naam nog ja, rondvaart in de zalen van het museum... Ja, zeker. En dat is wat Alexander ons zegt ook terecht. Het is, het is nog steeds te zien. Die collectie die zij heeft meegebracht is zo belangrijk... dat hij nog steeds de kern uitmaakt. En dan keer je toch iedere keer weer naar terug. En ook alles wat erbij verzameld wordt, leg je toch langs die lat. En dat betekent gewoon een hele hoge kwaliteit overal. Ja, maar ze zag eigenlijk, heb ik begrepen ook liever niet... dat er nog heel veel bij zou komen... Um, nou, dat klopt. Ze, ze had hele uitgesproken opvattingen over hoe die verzameling eruit uit moest zien. En uh, ik zei al, nou, zo ergens in 1928 was die afgerond. En toen vond ze het ook echt afgerond. Uh, en uh, ze had inderdaad af en toe, ik geloof ik, wel nachtmerries bij de gedachte. dat er nieuwe directeuren zouden komen die van alles zouden aankopen waar zij niet achter zou kunnen staan. Um, en dat heeft er inderdaad toe geleid dat, uh, de schilder. Zij heeft met name schilderijen verzameld. En die schilderijencollectie is dus ook niet doorgezet, uh, naar het uh, tot stand komen van het museum en naar haar dood. Um, maar toen kwam Bram Hamacher, de eerste echte directeur naar haar. En ja, die bedacht toch heel slim... ja, ze heeft een heleboel over schilderijen gezegd... dat die niet meer verzameld mochten worden in feite. Maar ze heeft nooit iets gezegd over beeldhouwkunst. Dat was ook niet haar verzamelgebied. En dus kwam hij op het idee om dat als tweede verzamelgebied... aan het museum eh, toe te voegen. Ja. En daaraan hebben we nu onze tweede grote attractie te danken. En dat is de prachtige beeldentuinen van 25 hectare en 150 beelden... Die op hun beurt dus weer een prachtig overzicht bieden van die 20 e eeuwse beeldhouwkunst. Ja. Dus dat is een beetje, ja, nou ja, geluk bij een ongeluk. Ja. Mevrouw Pelsers, hartelijk dank. Directeur van het Kruller Muller en ook Alexander Pechtot, kunsthistoricus. En u kent hem ook van D66. En ik wens u een heel mooi jubileum jubileumbijeenkomst morgen. Dank u wel, dank u wel. dat zal vast lukken. Dank u. Goedenavond. Het is 5 voor 12 met het oog op de Tour. Goedenavond, Martin Bons, een van onze oogwieler-specialisten... samen met Ruurt Edens. Uh, jij schreef... De de... Dank, Margriet. ...de kunst van het dalen. En gedurende de Tour wijzen jullie ons op opmerkelijke dingen... waar wij dan morgen weer op kunnen letten. En vanavond gaat het dus over de man die we net al even hoorden... La Voix du Tour, Daniel Mangias. En je zou kunnen ja. zeggen, hij is echt onlosmakelijk verbonden met die Tour... Ja, die man die is. Uh, in 1974 is die begonnen, nu is het 2013. Dit is zijn 40ste jaar dat hij doet. Ik ben zelf 50 jaar. Ik ben met die man nou, opgegroeid, kun je het bijna zeggen. En hij, uh, hij zou er eigenlijk dit jaar mee gaan stoppen, dat zei hij vorig jaar. Maar uh, van de week maakte hij toch weer bekend dat 2014 zijn laatste toer wordt. Maar wat doet hij nou precies? Nou, hij staat, uh, als de, uh, de renners een, een handtekening komen zetten op het podium... dan introduceert hij de renners en dan zegt hij wie het zijn... en dan gaat hij up, uiteindelijk weer naar de finish toe... en daar lult hij alles aan elkaar, want hij heeft natuurlijk een stem als een, als een dijk. En dat doet hij al veertig jaar. En als hij klaar is met de Tour de France, dus uh, zeg maar om half zes als die etappe klaar is... dan houdt hij ook echt zijn mond dicht, want dat, dat wil hij, want hij wil, uh, hij wil zijn stem sparen. En, en hoe is hij aan deze baan gekomen? Nou, hij is ooit... Uh, als kind vond hij het altijd al geweldig. En toen gaf hij bij een pingpongwedstrijd al uh, commentaar. Maar hij, uh, de, de man die het in 1974 uh, zou doen... Die stond, met pech langs, of, uh, ja, die, die stond met pech met zijn auto langs de weg. En toen zochten ze een snelle vervanger. En toen hebben ze uh, Daniel gevraagd om het te doen. En hij is eigenlijk nooit meer gestopt en hij is nooit meer opgehouden. En het is uh, een icoon in de Tour de France, echt waar. Het is een geweldenaar. Dat vindt hij denk ik zelf ook, want in een oud interview heeft hij wel eens gezegd dat hij als stem van de Tour geboren is. Ik denk dat we de voet van de Tour de France zijn. Als ik heel klein was, dat ik 4 of 5 jaar was, hadden ik een tube van de, de aspirine. En toen papa en mama de eerste woorden die ik dacht was Robic Bobé, die de champion van de Tour de France hij doet dat dus al, al 40 jaar en wil, begrijp ik van je nog even doorgaan. Is het publiek hem eigenlijk ja, nooit zat geworden? Nee, nee. Het publiek, nou, het is ze het is zijn verdeeld. Aan de ene kant vinden mensen hem uh, fantastisch en geweldig. En hij is altijd positief over het wielrennen. Hij, hij wil er altijd iets moois van maken. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen: van ja, wacht nou eens even. De wielersport heeft wel wat achter de kiezer gekregen met al de doping. En je blijft maar positief. Wees nou ook eens enigszins kritisch. En, nou, maar in het algemeen wordt, hij, wordt er van hem gehouden. echt waar. En hoe zou die stem klinken als hij de volgende zin moet uitspreken? Bouke Mollema, de winnaar van de 100 e Tour de France? <laughs> ja, nou. Het, het zit eraan te komen, Margriet. Hey. Dus, uh, dat zou de grootste verrassing zijn in, de, in een eeuw Tour de Frans. En ik, ik sluit het niet uit. Hoewel ik vroeger een geweldige renner vind, sluit ik het niet uit. dat Mollema, het, Hoewel het misschien 2% kans is dat hij het, dat het gaat, gaat winnen. En dan is iedereen gelukkig natuurlijk in Nederland. Zeker Huurd en ik en jij. Heel gelukkig, denk ik. Dank je wel, Martin Bond. En tot slot luisteren we nog heel even naar die Daniel Manjas. Sous le du Tour de France annonce le Tot zover. het oog van vrijdag 12 juli morgen een nieuwe aflevering en dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u een goede nacht. Goede nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas in steen. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting. Het wordt een mooie avond. Bas van Werven komt langs. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Nou, u kent hem natuurlijk van één vandaag, maar hij is ook echt een radiodier. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam.